Ja, dames en heren, hier is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En ik ben weer terug van vakantie. En uh, ja, ik hoop dat u genoten hebt van de afgelopen uitzending. Die werd door uh, Lenteman gedaan. Dat heb je trouwens goed gedaan, uh, Lenteman. Ja, dankjewel. Uh, ik vond leuk. het uh, zeer leuk om naar uh, te luisteren. En Henk is er helaas niet. Ja, wat nee, die, uh, die had misschien nog wat uh, op locatie, maar uh, ja. de telefoonverbinding is denk ik... Uh, ja. uh, ik weet niet, zullen we daar wel weer een of andere shutdown hebben of zo. Ja, over, op de orde van de dag, hè. over shutdowns gesproken. We gaan uh, heel misschien, hebben we zometeen nog een razende reporter in, uh, in de Verenigde Staten van Amerika die daar... Uh, ...het Amerikaans sentiment gaat peilen. Ik weet niet wat ik me voor moet stellen bij het Amerikaanse sentiment. Het zal iets van de patriotisme zijn, hè? of Het uh. hangt ook een beetje vanaf waar je zit in de Verenigde Staten. Ja, ja dat is ook wel zo. Het is een heel groot gebied. Ja. Um, maar wel, we gaan het wel even hebben over de government shutdown... ...maar eerst, ja, over, uh, eerst gaan we het even een beetje lokaal houden... ...want hier is ook het een en ander gebeurd. Maar we hebben ook nog Klaas Wassenaar te gast... Hij is van de Libertarische Partij in Leeuwarden en hij gaat het verslag doen van de stand van zaken al daar. En ook hebben we natuurlijk de Libertarische Agenda. Maar eerst het nieuws. MUZIEK ja, het nieuws, dames en heren. Allereerst nieuws uit Zwitserland. Daar vond een heel apart geval van omkoping plaats. Deze omkoping is een initiatief van de Duitse kunstenaar Enno Schmid en de Zwitserse ondernemer Daniel Hani. Hierbij werden omgerekend 300.000 euro aan Zwitserse 5-cent stukken uitgespreid over een plein voor een regeringsgebouw in Bern, Zwitserland. En de, daarbij werden ruim 100.000 euro handtekeningen ingediend bij de Zwitserse regering, waarmee een referendum afgedwongen kan worden. In dit referendum willen de initiatiefnemers, die zich het Generation Grundeinkom noemen, wat Generatie Minimuminkomen heet, aan het Zwitserse volk vragen dat er een minimuminkomen is voor iedereen van 2800 Zwitserse Franken, dat is ruim 2000 euro, wat best een behoorlijk bedrag is. Uiteraard zal de belastingbetaler hier natuurlijk voor We moeten opdraaien. Je moet natuurlijk niet meteen gaan denken dat uh, Zwitserland hiermee uh, meteen failliet is. Er moet nog over gestemd worden. Dus feitelijk moet de omkoping nog geschieden. Dus u hoort hier later meer over. En verder, wat is er allemaal in? Nederland gebeurt toen ik op vakantie was. Nou, um, ik kwam erachter dat uh, een uh, fractievoorzitter dan wel lijsttrekker van de bejaardenpartij is opgestapt nadat uit is gekomen dat hij tussen 2004 en 2007 voor een, nou ja, hoeveel werknemers zou het zijn, een tiental werknemers bij de krant geen pensioen heeft afgedragen. Mm. En hij heeft ze achteraf laten ondertekenen dat zij de uh, afzagen van het pensioen over die periode. Uh -huh. uh, dus pas in 2007 heeft hij ze daarvoor laten tekenen. Normaal moet jij, als jij uh, geen pensioenopbouw wil, dan moet jij daar zelf een afstandsverklaring voor doen. Uh -huh. Dit was een beetje een omgekeerde constructie. Uh, ja. Meneer betaalde eerst niet en vervolgens uh, daarna moesten de werknemers uh, dus een verklaring ondertekenen waarin ja. ze zelfs nog afstand deden van hun pensioen over die periode. Uh -huh. En dat is kennelijk via een of andere site, had ik net gezien, PubLeaks. Fantastisch, daar kun je dus uh, anoniem lekker naar de pers. ja. Um, en uh, daar is wat anoniem gelekt over de heer Henk Krol. En die is daarmee uh, ja, lijsttrekken af van 50+. plus. Ja. En de partij natuurlijk op zijn achterste poten en uh, crisis en dat soort dingen. En dan zou je denken, van, nou, dat, is toch, uh, dat is toch goede aandacht, weet je wel. Ja. Dan, krijg je, dan krijg je een beetje aandacht voor je partij mee. Wanneer hoorde ik nou voor het laatst van 50 plus? Er was echt uh, niks <laughs> over te doen. Maar uh, het heeft niet geholpen, want in de peilingen zijn ze uh, maar liefst gehalveerd. Nou, dat staat niet zo heel veel voor, want dat betekent dat ze van 2 naar 1 zetel gaan. En dat klinkt natuurlijk vrij gewichtig gehalveerd. Maar ja, van, je als je het van 40 naar 20 gaat, de... dan verlies je 20 zetels. En zij verliezen er ja. uh, natuurlijk maar 1 bij ja, uh, ja, ja. kleine partijen kun je dan meteen gaan smijten met de term gehalveerd. Jij ja, uh, ja, begon er ook over. Van, de, de, het zaakje stinkt een beetje, weet je wel. De hele tam-tam die er omheen uh, komt, is, zeg maar, uh, die komt op een, uh, op een uh, ja, wat gunstig moment. Want die partij die had wat plannetjes enzovoort. En ik denk dat er toch een hele hoop 50 50-plussers uh, zich uh, zorgen aan het maken waren. Over hoe verder en hoe lang moet ik nog werken. En heb ik nog wel wat pensioen over straks. Mm -hmm. En nou, uitgerekend, de lijsttrekker van 50 Plus krijgt het voor elkaar om bij een de andere keekrant of zo uh, uh, geen pensioen af te dragen. Dat is natuurlijk direct een enorme integriteitskwestie. Heb jij daar, uh, wat denk jij erover, Johan? Ja, nou, als eerste, uh, volgens mij waren het de, de, de virtuele zetels die ze hadden. Hè? Dus in de peilingen van uh, Maurice de Hond. Dus dat zou betekenen dat ze nu nooit van vijf zetels hebben, virtueel dan, hè? En... Ah, okay. De, degene die nou de meeste, zeg maar die zetels die 50PLUS verliest... dat gaat dus niet naar de VVD, niet naar uh, PVDA... maar dat gaat waarschijnlijk of naar uh, CDA. Want daar zit ja. toch een beetje de natuurlijke achterban van 50PLUS. En misschien uh, PVV. Dus ja. het, een beetje de gefrustreerde xenofobe uh, oudjes, zeg maar. Maar um, daarnaast, ik bedoel, als je ziet van de pensioen fondsen die je allemaal hebt. Ik bedoel, als ik, ik zou ook afstand doen van mijn recht op pensioen, want het stelt allemaal niet zoveel voor. En door al de inflatie wordt het toch allemaal minder waard. Ik zou gewoon goud kopen en daarom ja, oude ja, dag van leven. Is dat een, uh, ja, in principe kun je van dat geld inderdaad wat normaal ingehouden wordt op je loon ook inderdaad ja. edelmetaal gaan kopen. Dus, dus iets, iets wat waardervaster ja. lijkt het. En daarnaast vind ik ook van als jij werknemer bent, lees gewoon zelf gewoon goed je contract. Ik ga niet zomaar ervan uit dat je baas het beste met je voor heeft, ik bedoel dat het... <laughs> ja. Nou uh, ja, inderdaad, en uiteindelijk hebben ze dat uh, toch, uh, die afstandsverklaringen hebben ze kennelijk uh, ondertekend, ja. Dus toch ja. dat ze die moesten ondertekenen, maar ja, ik zou niet weten waarom ik die moet ondertekenen. Ja, en daarnaast, dus, uh, uh. Da da da daarin stinkt het wel een beetje, en, en hij heeft zich uh, in, de, af, in het verleden een beetje kwaad lopen maken om dit soort praktijken bij andere werkgevers. Dus het is dus inderdaad wel erg uh, ja, hypocriet van, uh, van Krol. Dus, in zoverre, ja, het is uh, eigen schuld, dikke bult, dat hij nou uh, eruit is geflikkerd. En hij heeft ook nog eens, nog eens een brief geschreven. Het was niet zo slim. Hij heeft dat echt uh, meteen, nadat nou, dat het bij, bij hem bekend werd dat het bekend zou worden, heeft hij meteen uh, hij is achter zijn typemachine gaan zitten en heeft uh, ja, een beetje de gekruiste messias gespeeld. Ja. En, ja, dus dat was ook een beetje niet zo uh, slim, maar goed. Maar ja... Ik zat uh, in eerste instantie, dacht ik van ja, wacht eens even, wie profiteert hiervan? En daar kan je misschien inderdaad uh, een beetje bij de bron komen van uh, wie het gelekt zou hebben. Het hoeft niet eens een oud werknemer te zijn van, van Kroll. Het kan ook gerust gewoon, uh, hoe heet dat met die meneer van CDA, die, uh, die spindokter? Ja, ik weet, uh, ik weet hem zo even niet. Uh, Jack de Vries, ja. Maar ja, het is een, een complot, het is geen feit, het is gewoon maar een vermoeden. Dus, uh, het kan ook ne ja. net zo goed ja, nou, je, ja niet kijk, kijk, via zijn. Publix, dus, het is anoniem gelekt naar de ja. pers. Dus we hebben een anonieme lekker. En dan krijg je zo'n akkefietje dat je dat niet betaalt. Mm -hmm. En ja, persoonlijk zie ik totaal niet in. Waarom iemand dan vervolgens niet meer lijsttrekker zou kunnen zijn. Van een dergelijke partij. ja um, Want Daar komen we bij het punt. Want als je kijkt naar wat uh, prominenten van andere partijen hebben gedaan. Uh, VVD, CDA, PVDA, noem maar op. Als die iets fout doen. Ja, goed, ze worden allemaal weggemoffeld naar een of andere commissie of een uh, hoe dat, afvoerputje dat van de in uh, Brussel. Ja. ja. afvoerputje van uh, uitgeranceerde politici. Ik bedoel, dan komen ze allemaal daar uh, terecht. En ja. dat gaat dan een beetje stilletjes en uh, ja, je hoort dan niks meer van ze. Want ja, ik bedoel, dat, is een, inderdaad, dat vind ik ook hypocriet. is uh, dat het nou zo breed uitgemeten wordt in het nieuws, dat... Gaat ook breed uit met wanneer iemand van de PvdA ja, een scheve schaats uh, rijdt. Nou ja, kijk, een afvallig Pvv-ertje krijgt ook ineens alle media aandacht. Ja, precies, ja, die horen Vanuit niet de bij de, de elite, dus, ja. die, die mag dan ook in één keer op, uh, op de staatscenters gaan verkondigen wat er allemaal bij die Pvv mis is. Ja. Ik denk van, je was er al aan begonnen en je wist het al. Want dat is geen partij, het is een, be het is een beweging, het is een organisatie die gewoon niet democratisch uh, vormgegeven is. Ja, ja. Dus eerst, uh, eerst je plekje pakken en dan vervolgens uh, de dissidenten uit gaan hangen. Ja, ik weet niet hoeveel geld er aan omgaat of, de, of die mensen er ook nog wat aan verdienen. Maar ja, want hij heeft pas. goede goede De rol zelf is natuurlijk, die is vanmorgen dan bij uh, Wakker Nederland geweest. Uh -huh. En hij zegt dat hij, want hij was hoofdredacteur hè? Ja, ja. En als je hoofdredacteur bent van een, van een, uh, van een blad, yeah. in hoeverre heb jij dan met de salarisadministratie te maken? Ja, dat, okay. uh, dat, dat zei hij ook in zijn, uh, in zijn brief. Van, ja, ik, heb daar geen, ik ben geen boekhouder. Dus. Maar ja, hij moet er wel van op de hoogte zijn geweest. Dat, uh... Ja, dat is al best. Maar uh, ja, kijk, als hoofdredacteur, iemand daar hoofdelijk voor aan sprake uit, dat is, is zo'n heel bedrijfje, want dat is niet een heel groot bedrijf. Er uh -huh. zal op een bepaalde manier mee omgegaan zijn in die tijd. Uh, waardoor, uh, waardoor er moest meer geld vrijkomen en daardoor die pensioenpremies niet gedaan. En, en het maar het ligt zo lekker gevoelig, hè? pensioenen en 50 plus. Nou ik zeg mensen van 50 plus die op 50 plus hebben gestemd, uh, even duidelijk maken. Fluiten maar gewoon naar, naar dat shitpensioen van je. Ja. Doe dan maar gewoon alsof je het niet hebt. Want die mensen, zodra bij de eerste de beste kans van gokken ze het op de beurs. Dat is geen enkel probleem. En uh, het, het zal ze. En ook de huidige politiek het interesseert ze geen flikker of jij straks je pensioen hebt. Ja. Don't care, het maakt ze niet uit. Mm -hmm. En dan uh, om dan uh, zo'n kop van jut bij zo'n marginaal partijtje die nog tenminste. Ja, waarvan ik denk van oké, okay, ik denk dat de mensen die dat die erachter zitten, die dit hebben opgezet, uh, het 50 plus, plusje op nagel en zo dat die daar best een, uh, ja, best een idealistische reden voor hebben gehad ja maar ja, dan krijg je dus zo'n uh, zo zo'n patjakker uh, als je fractievoorzitter omdat hij zo lekker kan lullen weet je maar ja dat soort mensen ja die, uh, die uh, kunnen dus op een gegeven moment uh, van het politieke toneel worden gehaald met dit soort uh, kleine schandaaltjes nou, echt het is marginale het gaat over enkele tienduizenden euro's weet je ja. kijken wat die beter blij wat daar weggeflikkerd is en uh, mm -hmm. de bouwvraag weet je ja Waar toen parlementaire enquête is geweest. Dat gaat, dat gaat over ja, miljarden. Dus dit is, dit, dit is peanuts vergeleken met inderdaad wat, uh, wat gewoon zittende regenten hebben gedaan met ons belastinggeld. Hm. En dit was ja eigenlijk gewoon het, het geld van de werknemers. En dat zou die misschien ja. terug kunnen betalen of uh, op een of andere manier met die, uh, die geekrand kunnen regelen. Maar ja, het, het is dusdanig marginaal en het wordt heel breed uitgemeten. Hm. Uh, dus... Dus ja, dan heb je inderdaad het kaltstellen het van, een, van een beginnende politieke partij. Het is dus denk ik dat goed voor de libertariërs om, om te kijken naar het tafereel. Ja. Om te zien hoe ze dat doen. Nou, het is sowieso de, de inflatie op ons geld. Dat is nog schadelijker voor jouw pensioenopbouw dan... Uh... <laughs> ja, dan wat dan nou? Ik bedoel, dat is... Je vangt er geen rente over, over je pensioenopbouw. Want uiteindelijk wordt het gewoon minder waard. ja. Het feit ook dat, het je geen goud, dat je geen goud mag. Uh, ja, je mag een heel klein percentage van je pensioen, maar geen goud uh, uh, laten doen. En, ja, goed. Eigenlijk uh, wil ik zeggen gewoon genoeg hierover. Het is, uh, laten we het gewoon hebben over Government Shutdown. Dat is een heel mooi uh, toneelstuk. Ik, ik vraag me af wanneer de, de versie van Joop van den Ende gaat komen. Heb jij het nog een beetje gevolgd? Um, nou ja, er was op een gegeven moment Government Shutdown en uh, toen er gebeurde er niks. Is, ze kunnen zogenaamd een percentage van, de, van, de, van het personeelsbestand van de overheid kan zijn salarissen niet uh, krijgen. Nou ja, als ze het eerlijk zouden verspreiden, zou ze in ieder geval de helft van hun militairen terug moeten halen. Nou, dat scheelt ja. hen dan uh, 15 miljard per week. Um, ja, wat, wat nog meer? Uh, politieagenten, uh, mensen die daar uh, gewoon op zo'n kantoortje permanent zitten. Permanente nucleaire onderzeeërs kunnen op zich ook wel even terug uh, naar ja. hun haven'tje. Precies. Die permanent de wereld aan het bevaren zijn. Maar dat ja. is dus niet aan de hand. Wat ze dus gedaan hebben is er een heel toneelstuk van maken. Ze hebben alle monumenten en ja, parken. Parks, geloof ik ook, ja. Ja, parken, eh, monumenten, zelfs grasveldjes die waren gesloten. En het werd dus zo absurd dat ze dus uh, op sommige plekken zoals de... Um, die, die, die standbeelden daar, god hoe heette die ook alweer? <laughs> Mount Rushmore? Met ja, die, dat, uh, die uitgehouden hoofden daar. Ja, ja. Uh, die uh, mochten dus zelfs niet gefotografeerd worden. Dus stonden langs de snelweg, van waar je die, uh, die beelden kan zien. Uh, stonden dus agenten om te zorgen dat het verkeer zou blijven doorrijden. Zodat die niet gaan stilstaan om die monumenten te fotograferen. Want die waren namelijk gesloten. Ja, dat is dus een zware wassen neus van Government Shutdown. de ja. agenten de tijd hebben om ervoor te zorgen. Dat, dat mensen niet de uh, beelden op Mount Rushmore aan het fotograferen zijn, omdat de overheid dicht is. Ja, dan is het inderdaad wel één grote show. Ik hoop ook dat uh, ja. dat die man uh, van je die in Amerika op zit daar nog even wat verslag over kan doen. Want ja. dit. Uh... Het is heel, uh, heel apart. Nee, maar het was zelfs nog, nog bizarder. Uh, het ging, op een gegeven moment waren er zelfs gewoon grasveldjes. Het grasveldje voor Capitol Hill. Daar stond dus één klein hekje was daar neergezet met een bordje van het, is, het grasveld is gesloten. Dus ja, je, je mag er officieel niet op komen. Want vanaf dat grasveld wordt altijd Capitol Hill gefotografeerd, hè? <laughs> Maar bij sommige andere monumenten waar no normaal geen personeelslid is. er stonden in één keer twee agenten om even toe te zien. dat mensen niet bij dat mon monument gingen staan. om uh, zichzelf dan te laten fotograferen. Weet je dat. Ja. Het, het is gewoon. Het, het heeft zelfs dus. Uh, de eerste dag van uh, government shutdown. Uh, zijn de cijfers al binnen. bleek achteraf duurder te zijn. voor de overheid dan wanneer ze gewoon al het personeel zouden uitbetalen. <laughs> Dus het, is, uh, het was gewoon echt serieus, gewoon één grote wassen neus. Uh, zoals de woordvoerder van de Libertarian Party in uh, de Verenigde Staten al zei, dat is Carla Howell, die zei mm -hmm. uh, voor de televisie van het is geen government shutdown, het is een government slowdown. En ja, zij noemde inderdaad. het ook trouwens een theaterstuk. Dus, uh, ook ja. een stukje powerplay hè, van, ja. het, uh, van de regering. Zo van kijk, als wij, uh, wij kunnen gewoon de boel dichtgooien en nou dan kan je niet in je speeltuintjes, en niet in je ja. parkjes en dat soort dingen. Dan pak je zelfs op als je er wel heen gaat. Mm -hmm. Dat is een heel ander, heel ander soort machtsvertoon. Ja. Dat maakt het ook heel erg nieuwspiekerig, hè? Ja. Het is government shutdown. Maar wat gaat de government doen? De politie blijft rondlopen. Het ja. leger blijft in actie. En uh, uh, publieke, gewoon publieke zaken. Waar mensen dan inderdaad belastingen voor aftikken. Die gaan dan dicht. Ja. Terwijl dat eigenlijk de publieke zaken zijn. De parkjes. De, nou, de, de dingetjes ook een, waar mensen echt wat aan hebben. Maar het ja. enige waarvan je nog kan zeggen. Van, nou, als een overheid dat fixt. Nou. Oké. Okay. Heetje? Nee, in ieder geval de, um, wat ik wilde nog, nog aan toe wilde Het is wat heel opvallend is, is dat uh, dat vooral. Um de toeristen die zijn daardoor uh, geraakt. Want die moeten er vooral van doordrongen zijn, van uh, hoe zielig uh, de Democraten zijn. Want het wordt ondertussen in het congres werd dus uh, Obamacare gediefund. Of dat kwam in ieder geval te sprake. En uh, dat was een machtspelletje tussen Republikeinen en Democraten. En nou wordt overal in de wereld in het nieuws de Republikeinen een beetje als de, de boosdoeners aangewezen. Want a, ah, die zouden de staatsschuld zo hoog hebben laten oplopen. En die willen Obamacare tegenhouden. En dat, zo wordt het een beetje dan naar buiten gebracht. En ja, dat, dat dan de toeristen zeg maar, uh, die zijn er de dupe van, want die kunnen ook niet meer naar de Grand Canyon. Het was zelfs zo dat Arizona, die wilde uh, uit eigen portemonnee wilde ze dan het, het personeel van de Grand Canyon uh, ze betalen. Hm. En dat mocht niet. Nee, tuurlijk niet. De federale nee. overheid, ja, dat nou, <laughs> is, de, is als een zootje natuurlijk. Ja, die zeiden: Nou ja, als jullie het niet kunnen betalen, betalen wij die salarissen wel. En dat, dat, dat mocht niet. Het moest dicht blijven. En dat is een van de grootste publiektrekkers. Dat is zelfs kassa voor de, voor de federale overheid. Die verdienen aan. Weet je wel? Ja. Maar ja, het moest dus. Uh, de toeristen moesten ervan doordrongen zijn hoe, hoe, hoe kwaadaardig die Republikeinen wel niet waren. Omdat ze de hele boel eigenlijk uh, tegen zouden houden en stil zouden leggen. Dus het, is het is gewoon allemaal om een... Obamacare. Ja? <coughs> ja, het is. Uh... Ja, dat is een klucht. Ik kan er niet meer van maken, Johan. Ja. En uh, gelukkig, ja, ik ken een aantal Amerikanen. Lennon Honor is, uh, is er een van die, volg ik. Uh -huh. die, uh, heeft daar, uh, die, die voorspelt ook uh, vrij aardig hoe dat soort dingen in, in het werk gaan in de media. Ja. Hij, zit daar vrij, uh, hij zit daar vrij goed op. En ja, er zijn gelukkig een hele hoop kritische Amerikanen. Alleen die zou je natuurlijk nooit een keer op het uur journaal zien. Nee. Dat er een keer een, een, een, een, een reporter van, uh, van ons belastinggeld, staatsgeld... ...is een keer naar Amerika vliegt en daar gewoon eens met wat mensen op straat gaan praten... Ja. ...die iets te vertellen hebben, zeg maar... ...die niet alleen maar de hele dag in Walmart loopt, uh, loopt te shoppen... Mm -hmm. ...maar die mensen zijn er daar ook gewoon nog wel, weet je... ...en je wordt er ja. gewoon niet meer mee geconfronteerd met uh, via de media... ...dus dan moet je zelf naar op zoek gaan. Ja. En uh, nou ja, dat is voor de mensen die, die, die nog enige... ...dat is dan mijn eigen advies... ...voor de mensen die hier nog enige binding mee hebben... ...zo van denken, oh nee, wat zou er nu weer gaan gebeuren een government shutdown... ...dat is in 1996 ook een keer gebeurd... Het, het, het is een symboolpolitiek spelletje. Ja. Maar inderdaad, het wordt natuurlijk wel gebruikt... om een beetje bezorgdheid en angst bij, bij de mensen aan te wakken. Ja, ik zou een ieder die zeg maar, moeite heeft met dat soort berichten... of daar angstig of onzeker van wordt... Toch, toch willen aanraden om eens op het internet te gaan kijken... naar mensen die daar echt ja, zelf kritisch denkwerk over hebben gedaan... en daar ook uh, van, het verslag van doen, ja. wat er aan de gang is. En, uh, want die revolutie is natuurlijk wel een klein beetje gaande. Mm -hmm. We hebben... Uh, te maken met inderdaad een nieuwe manier van informatievergaring. Alternatieve media worden dan vaak genoemd... maar die zitten natuurlijk ook vol met de wildste verhalen enzovoort. Ja. Maar uh, daartussen, daartussendoor heb je toch wel de pareltjes... Die, um, ja, die hun eigen kritisch denkwerk doen. En je kunnen, ja, je kunnen confronteren. En dus ook uh, ja, jou verder laten nadenken over wat is hier aan de gang. Ja. Want ik, uh, ja, ik kijk het eigenlijk niet echt meer. Ja, ik vind het leuk om hierover te praten... Maar dat nieuws volg ik eigenlijk niet meer zo hoor. Van die government van het shutdown, wat hebben ze nou weer bedacht, weet je wel. Ja, ja. Nou ik hoorde toevallig voor het eerst, in. Uh, ik was in Oostenrijk en ik heb eigenlijk een, uh, een week lang gewoon geen nieuws gezien. Nou, niet, echt iets minder dan een week. Op een gegeven moment zag ik wel uh, ergens een televisie waar dan toevallig het Oostenrijkse journaal aan stond. Tussen alle Duitse gebrabbel hoorde ik één keer government shutdown en ik zag Obama. Ik denk, oh ja, als het uit de mond van Obama komt, dan, heet het, dan is het geen government shutdown. Want eerst had ik, hé, hey, government shutdown, geweldig, eindelijk, de overheid is weg. Maar toen dacht ik bij mezelf, oh jee, ja, als het Obama het zegt, dan zal het gewoon betekenen dat er een soort juristen en ambtenaren in, in dienst worden gesteld om te kijken of ze nog ergens een burger kunnen beroven. En ja. Dus ik kreeg er ook verder niks meer dan, dan dat over mee. En toen ik dan thuis kwam en uiteindelijk opnieuw uh, even ging uitzoeken wat er nou werkelijk aan de hand was, denk ik van ja, op zich kloppen mijn vermoedens dan ook wel. <laughs> Want daar, daar gaat het eigenlijk om. Het is geen. We zijn bij lange na, allang failliet. En ze, ze, ze houden zoiets gewoon kunstmatig in stand. Het is alsof iemand die gewoon vet in het rood staat en eigenlijk net genoeg verdient om de rente over zijn schuld te betalen. Mm -hmm. Uh, gaat kijken hoe hij het nog lang mogelijk kan uitstellen voordat hij uiteindelijk naar dat de, de, de traject van de schuldhulpverlening uh, hoeft. En dat is eigenlijk wat, wat het met Amerika gaande is. Ik wil nog één dingetje uh, dan nog met je doornemen, Lenteman. Ja. Want stel nou dat Amerika weer failliet is en ze moeten, naar de, ze moeten zeg maar, zeg maar dezelfde traject ondergaan die iedereen moet ondergaan wanneer hij failliet is, wanneer een bedrijf bijvoorbeeld failliet is. De eerste mensen die aanspraak maken op alle bezittingen van de, van de VS, wie zijn dat? Nee, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Nou, dat is sowieso China en uh, de Federal Reserve Bankers. Ja. Dus is het eigenlijk positief? Ja, China heeft inderdaad een hele hoop, uh, een hele hoop uh, shit uh, aan uh, waardepapieren. Ja. En inderdaad, de VET uh, kan, uh, kan ja, ooit, uh, ooit vlak buiten de Verenigde Staten in internationale water opgericht zou ook kunnen claimen. Het ja, ja, is altijd de maar de vraag, kijk, wonen we op de Federal Reserve mensen? is namelijk niet uh, van de staat hè? Het is gewoon nee, nee, een... dat, dat is uh, buitenwettelijk opgericht, ja. maar um, kijk, als je 300 miljoen mensen op een gegeven moment zegt van ja, kijk, jullie zijn nu van ons, mm -hmm. op een gegeven moment, de, de, de magnitude is wat te groot geworden. Ja. Het is een groot land en er is genoeg land om op te verbouwen enzovoort. Mm -hmm. en je ziet het ook al gebeuren in de steden, de mensen zoeken elkaar wel op. Ja. Die permaculturele experimenten die worden gedaan, het zelfvoorzienende leven en uh, ja, men is daar ook wel echt om mee bezig. Ja. Je ziet het wel aankomen en Amerika is een hardnekkig volkje hoor. Die gaan ja, maar wat ik bedoel te zeggen is dat alle staatseigendommen die worden dan uh, opgekocht door de hoogste bieder in dit geval dan Federal Reserve en China. En die mogen dat dan bezitten en dan, dan pleuren ze daar gewoon hun grote corporaties op. Die uh, mede gefinancierd worden door de, de, de FED en uh, waar China ook dankbaar gebruik van maakt. Dus wat dat je dan krijgt is dat China zijn fabrieken in uh, Amerika gaan neerzetten en uiteindelijk de Amerikanen daar voor een hongerloodje moeten gaan werken. Dat, dat, is, ja. dat is eerder een scenario wat ik uh, ja, dat, maar voor Dat, me dat is de, de, de nieuwe Global Village, die recolonisatie van de wereld naar ja. uh, inderdaad uh, vermogen. Uh, inderdaad, Amerika heeft het een tijd lang heel lux gehad. En de mensen die daar niet zo hoog opgeleid zijn, hebben het daar eigenlijk nooit echt heel goed gehad. En uh, ja, nou ja, goed, de sweatshops zullen ook voor hun open gaan. Het is alleen de vraag zo van, ja, hoeveel mensen moeten er uiteindelijk met een tablet en een iPhone en weet ik wat niet allemaal rond blijven lopen. Je moet ook ergens een, la een laag me een lading mensen hebben waarin dat spul kan slijten als corporatie. Ja. Je kunt ze niet allemaal uh, uh, sportschoenen laten stikken. Er moeten ook nog mensen zijn die die sportschoenen willen kopen voor de hoofdprijs. Ja. Dus dat, ik denk dat de, de, de vastloper van het hele financiële systeem, wat dat, wat dat betreft, misschien nog wel wat meer, wat meer lagen heeft dan alleen, maar, uh, ja, dan alleen maar wat je nu vertelt. Zo van ja, dat wordt allemaal opgekocht door corporaties en zo. Ja. Ik denk dat we, wat dat betreft, zijn we allemaal al verkocht ja. aan corporaties. die corporaties heten banken. Mm -hmm. Die hebben het voor het zeggen en krijgen op een of andere manier ook direct staatssteun als het misgaat. In plaats van dat we die rakketjes gewoon eens een keer lekker failliet laten gaan. Ja. En dat er misschien nieuwe banken kunnen komen. Ja, ik weet het niet, uh, ik weet niet Johan. Maar het is, uh, is allemaal heel virtueel voor mij. Ja. Nou, we zullen zien hoe het verloopt. En uh, ja, wie er uh, <laughs> gelijk krijgt, misschien ligt, uh, ligt het allemaal weer ergens anders. Ik ben ook niet echt een, uh, een super expert op uh, dit gebied. Uh, wellicht kunnen wij in uh, een van de komende uitzendingen daar uh, iemand voorbij halen. In ieder geval, ik, ik zal uh, eens uh, wat rond gaan kijken. of ja? ik met iemand uh, uit de Verenigde Staten kan gaan praten. Ja, Ik uh, hoop ook zo meteen nog contact te krijgen met iemand in de Verenigde Staten. En dan kunnen we daar verder over doorbabbelen. Uh, ik je, dank jou in ieder geval uh, tot zover uh, hartelijk voor jouw bijdrage Lenteman. Ja, ik ga nog even aan de tap hangen en dan moet ik er uh, echt vandoor deze keer. Dus, ja. uh... Helaas, helaas, helaas hebben we geen contact kunnen leggen met uh, onze correspondent in uh, de Verenigde Staten van Amerika. Dus dat houdt u allemaal nog van ons te goed. Uh, ik denk ook dat het uh, hele, hele government shutdown en de volgende fiscal cliff die er al aankomt. Dat uh, is gewoon een soap die uh, voorlopig niet ophoudt. Dus daar kunt u in een van de toekomstige uitzendingen nog veel over horen. Het is een uh, gebed zonder rent, laten we maar zeggen, zolang de overheid in Amerika nog bestaat. Gelukkig is er hoop voor Friesland. En hiervoor hebben wij uh, Klaas Wassenaar in de uitzending. De verkiezingen komen eraan. En we hebben het natuurlijk over gemeenteraadsverkiezingen. En ik denk natuurlijk bij allemaal bij jezelf, hé, hey, dat is toch in maart. Ja, maar niet overal. In november al zijn er in sommige gemeenteraden in Nederland verkiezingen. Bijvoorbeeld in Leeuwarden. En daarom is uh, Klaas Wassenaar hier aangeschoven. Klaas! Johan, ja. goeiedag. Goedendag. <laughs> Leuk om erbij te zijn. Ja, ja gemeenteraadsverkiezingen in uh, Leeuwarden al uh, dit jaar. Al over mm -hmm. zes weken. Mm -hmm. En uh, ja, het is heel spannend natuurlijk. Want het is uh, de enige van de gemeentes die dit jaar uh, al verkiezingen hebben waar de Libertarische Partij mee doet. Mm. En uh, jullie gaan het uh, geluid van vrijheid uh, laten horen daarin... Uh, in Friesland, uh, vertel eens, hoe, hoe nodig is dat? Hoe, uh, hoe erg hunkeren de Friese naar, uh, naar vrijheid en onafhankelijkheid? Ja, ik denk uh, dat de, de, de noodzaak is enorm groot en mm -hmm. uh, de boodschap is een ontstaak is eigenlijk om het uh, besef dat uh, wat er moet gebeuren en dat te linken aan de libertarische boodschap, de, de, de signalen van de mensen met uh, werkervaring en banen die zomaar op ja, bedrijf gaan fietsen komen op straat, mensen die willen werken, kunnen werken, kunnen, ja, op een of manier komen die in het normale witte circuit niet meer aan de slag, omdat er gewoon niks gebeurt. Uh, de winkelpanden staan allemaal leeg, de overheidskantoren zitten nog steeds helemaal vol. Mm -hmm. Dat vind ik altijd wel mooi in uh, de steden, dat als ik door het land rijd, dat uh, de grote gebouwen voor het UWV, die staan uh, overal uh, nou, die toren vaak boven alles uit. Ja. Een ja. nieuwe okay. kathedraal. Ja. maar wat ik wel zeggen is, het, uh, ja, de economie heeft veel oorzaken. Ik, voor mij is het heel duidelijk: uh, als mensen geen baan hebben, als panden niet worden gebruikt, dat zijn eigenlijk allemaal uh, kapitaal en middelen, eigenlijk allemaal productiegoederen die niet worden ingezet in de economie. Mm -hmm. Dan komt dat omdat de overheid te veel doet, niet te weinig. Ja. Dus, uh, het, ja, het een, een arbeidskracht niet gebruiken, een pand niet gebruiken, dat is eigenlijk gewoon kapitaalvernietiging. Er is eigenlijk heel veel energie vanuit uh, ja, een soort dwang en sturing voor nodig om dat te bewerkstelligen. Ja. Dat zie je hier in deelwaarde. maar zo wordt het vaak niet gevoeld. Heel veel mensen, als het CDA spreekt over uh, lastenverlaging, dan hebben ze bij wijze van spreken over subsidies toepassen. Ja. Dus het idee dat je eerst belasting moet betalen en dan van die belasting subsidie maakt en dan een aantal ondernemers, zeg maar, via het valse constructiekoop, cultuur helpt, hè? Dat, mm -hmm. is, uh, dat is dan in hun ogen lastenverlaging. En dat, dat maakt het wel heel lastig. Want je vroeg van even, ja. van, hoe komt de boodschap van uh, vrijheid over? Nou, dat is op zich heel lastig, omdat als, jij, als wij het woord lastenverlaging of vrijheid gebruiken, dan kleven daar hele andere betekenissen aan dan, ja. uh, dan hoe dat normaal in de maatschappij staat. En dat is wel echt een uitdaging. Mm -hmm. Maar ik denk, de behoefte is er. Hè? De boodschap moet worden gehoord en de boodschap komt ook goed aan. Ja, onze taak om dat goed te vertalen, dat is, dat is een grote uitdaging. Wat, zijn, wat is jullie uh, zeg maar slogan eigenlijk? Met, ik, ik hoor bijvoorbeeld in uh, Amsterdam hebben ze dan de slogan uh, meer Amsterdam, minder Den Haag. Is het dan bij jullie meer Leeuwarden, minder Den Haag? Of hebben jullie een hele andere slogan? Vertel. Ja, dat had heel goed gekund. De uh, ja. slogan waar we nu uh, vaak mee werken is uh, lastenverlaging een echte economische impuls. Uh -huh. We zijn namelijk recentelijk... Uh, of uh, culturele hoofdstad geworden ja. van Europa. Dus dat krijg krijgen in 2018 een uh, budget van 50 miljoen voor, geloof ik. Zo uit mijn hoofd. En um, ja, dat werd vaak uh, geadverteerd. Hè. De hele stad hangt vol met posters. De Europese hoofdstad, een enorme economische impuls. Is dat trouwens ook wel zo? Of is het gewoon 50 miljoen wat eerst uh, weggeroofd is ergens anders... En ja, dan ja, ja is is nog een, dat is nog een grote <laughs> grap. Ik ja. kunnen het zo meteen nog even op inhaken. Om uh -huh. even nog op de slogan te blijven... De ja, lastenverlaging, een echte economische impuls, dat is ja. waar wij voor gaan. En dan, willen we, dan gaat het voor ons, bij ons om uh, terugdringen van overheidsinmenging, ja. verlagen van regeldruk. Het is echt bijna om te huilen. Mm -hmm. Als je soms verhalen hoort van mensen die een business willen starten de afgelopen jaren. Ja. En die dan huurcontracten afsluiten, soms zelfs deals om de eerste maanden verlagen tarief. Omdat er zoveel leerstand is. En dat je dan achteraf hoort omdat er een of andere regel is waar ze tegenaan botsen. Wat totaal niet eh, klant of product in de weg zit, maar gewoon een bureaucratische regel dat ze maanden nog de deuren dicht moeten houden voordat ze echt van start kunnen. En ja. dan die mensen die gaan bijna fiets, sommige, er zijn zaken die zijn niet eens open gegaan en als je dat dan hoort dan denk je, ja, dat, dat is gezond verstand, is, is daar gewoon is daar niet aanwezig geweest. Ja. Dat is gewoon zo uh, zonder uh, enige gezond verstand zijn daar regels gehandhaafd en dan denk je, nou, dat, dat, dat wordt gewoon uh, initiatief vernietigd dat ja. moet echt heel snel stoppen. Ja. En, uh, nou, ja, een belastenverlaging, dat, dat is dat is hier echt nodig. We zijn dus een hele arme gemeente, mm -hmm. en uh, ja, je moet het gewoon beseffen, denk ik, zelfs als je geen baan hebt, betaal je heel veel belasting. Yeah. Ja, we zijn ook niet zo, hè, maar Uiteindelijk is een gedachte gedachtegoed uh, hoe wij nu het sociaal vangnet oplossen is misschien niet. Uh, ja, daar staan we niet achter. Daar hebben we hebben andere ideeën over hoe dat zou moeten, yeah. zonder uh, dwang. En, uh, maar zelfs binnen die context uh, is het natuurlijk wel, uh, ja, wordt het, het leven voor iedereen zwaar gemaakt door uh, dat je Elke dienst, als je ziet, alles, transport is bijvoorbeeld bij alles gemoeid. Nou, die accijns en btw op brandstof, dat is gewoon een enorme zand in de, de moot van de economie. En dat leidt ja. tot iedereen, uh, voor iedereen leidt dat tot een hele zware, uh, ja. Maar goed. Maar nog even terugkomend op dat, van, uh, Leeu dat Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa is. En dan 50 miljoen. Is dat niet gewoon een neus? Dat ja. is natuurlijk wel een grap. Want je zou eens kunnen af... Het is geweldig. Hè? Het is uh, de, de mensen die daarvan gaan uh, profiteren. Uh, dat zijn het... Uh, misschien indirect gaan we er allemaal wel een klein beetje van profiteren. Dat is natuurlijk uh, enorm goed nieuws. In die zin... Uh, ja, je had het ook niet kunnen krijgen. Dus uh, in die zin kan je heel makkelijk zeggen... Het is geweldig dat we mm het -hmm. krijgen. Dat, dat onderschrijf ik ook. Het is meer... Als je kijkt naar uh, hoe, hoe belangrijk hè? dat wordt ervaren. Dat, uh, er zijn duizenden mensen die er echt uitgelaten op het zijn geweest... Dat uh, dat we die titel hebben gewonnen, dat bijkomende geld. Mm -hmm. dat dan is afzet tegen de hoeveelheid geld die wij inderdaad moeten afdragen aan mm -hmm. Europa en aan Den Haag. Mm -hmm. Ja, dan heb je het volgens mij over minder dan een maand. Dat, die, dat geld wat we in 2018 gaan krijgen, ja, en, ja dat is een hele koude, koude, koude rekenkunst. Ja. Maar uh, ja, 50 miljoen komt meer op uh, 500 euro per leelwaarde. Mm -hmm. nou, als je even alle BTW, uh, indirecte omzetbelastings uh, en alle loonbelasting doorbereikt, accijns, uh, directe lasten die jij afdraagt, als je het allemaal bij elkaar optelt. Nou, ik weet niet hoe lang een deelwaarde erover doet om 500 euro belasting te betalen. Maar volgens mij, uh, bijna iedereen doet er minder dan een maand over. Yeah. Dus we krijgen ja, straks in 2018 krijgen we het equivalent van één maand niet belasting betalen terug. Okay. Dus ja Dus Als dat een heel goed idee is, moet je je voorstellen hoe goed het is om een jaar 12 maanden geen belasting te betalen. Precies ja. zou, je, zou je kunnen denken, wat ja. voor impuls zou dat zal wel niet zijn voor, ons, uh, voor onze stad. Maar ja, eigenlijk ons kan je gewoon te zeggen te dat die, die, die 50 miljoenen ze krijgen, dat is gewoon eerst wordt word iemand gewoon uh, keihard beroofd. Gewoon niet, wat ja, een dief, ja, ja. dief al doet al dat gewoon één keer en hier word je gewoon ja. het hele jaar door, word je beroofd en dan krijg je een klein footje terug. Ja, we zaten <laughs> al te denken om een soort poster te maken met Rompuy en uh, Rutte erop. Dat was, ja. uh, afgelopen woensdag een uh, meeting en dan wou ik wat mensen van Groningen en Piet had dat idee zo van, uh, hey Leeuwarden bedankt voor de 2 miljard, hier heb je 50 miljoen. Ja precies, <laughs> zoiets, dat is een, zoiets, dat is een uh, goeie. Ja, <laughs> nou, ik moest wel om lachen, maar dat is, ja, dit is natuurlijk heel heel, heel heel simpel gezegd, maar soms is het leuk om die dingen ze even heel, een hele simpele rekenvoorbeelden uh, voor je te zien. Ja. Je schuilt daar een ingewikkelde wereld achter, maar ik vind, wel altijd, uh, ik vind het wel een grappige manier om er zo naar te kijken. Je zei net van uh, Leeuwarden is nu een hele arme gemeente, maar het was ooit anders. De provincie Friesland gold uh, met name in de Gouden Eeuw als de op één na rijkste uh, provincie, met dan uh, Leeuwarden als hoofdstad. Uh, het rijkste deel, op één na rijkste deel van, uh, van, van de zeven uh, provincie, En dat is oh, heel dat lang gebleven. De, okay. en, um, en hey, het is toch een hele hoop veranderd, maar ja, de trots van de Friese, dat, uh, dat is bijna niet even nare. Is het niet ook een, een leuk idee om in te spelen op het uh, gevoel van uh, onafhankelijkheid wat de Friese graag zouden willen het hebben? Of, of maak ja. ik nu een karikatuur van de Fries? Nee, nee, ik denk dat het, wat je zegt, dat is heel goed. En ik denk ook dat uh, voor Friese is het ook heel goed om vast te houden aan hun uh, Friese identiteit. Ja, er komt wel eens te sprake van... Uh, als de overheid iets van ons moet, moeten ze eigenlijk ook in onze taal met ons communiceren. Mm -hmm. Ik zou zeggen, accepteer niet. Ja. <laughs> zolang, zolang ze het niet doen, accepteer, stuur het gewoon terug. <laughs> ja. en ze richten er ook, ze hebben ook een Friese Nationalistische partij. Ja. Uh, die is op andere opzicht is die heel socialistisch. Of niet, ja, niet, liber, niet een libertarische partij. Maar uh, ja, ik denk dat qua afscheiding, dat, dat, Friese, dat zou misschien voor de provincie zou dat heel sterk zijn. Ja. Ik denk uh, dat uh, lokaal uh, het, het, het, Fries, het Fries, Friese bloed en uh, Friesland is heel belangrijk. Maar ik denk dat je dat uh, op provincieniveau uh, veel sterker kunt meten dan stad, ja. een, een gemeente alleen Leeuwarden los van ja. het uh, geheel. Ik denk dat, dat uh, ik snap wat je zegt, maar ik denk dat, dat de provinciale verkiezing ja. een heel, uh, heel geschikte insteek zijn. Ja. Want uh, hoe uh, gaat de Libertarische Partij daar in zijn programma mee om in, in Leeuwarden? Dus, uh, Willen jullie me Daarmee? wat meer out, uh, Nou ja. Dat, dat, het loskoppelen van Den Haag, hè? meer de, meer de, de autonomiteit. Uh... Ja, je, filosofisch gezien, wij uh, geloven natuurlijk in de afscheiding van, zelfs op kleinste niveau, wij geloven dat individu zich moet kunnen afscheiden. Mm -hmm. Dus individu zegt, van: ik wil uh, mijn banden verbreken met de staat en uh, ik wil heel zelf uh, leven. Dan vinden wij dat daar geen consequentie aan hoort te zitten vanuit de staat. Mm -hmm. en, maar, en, maar ja, goed, dat even, dat iedereen is, is gewoon vrij, Eigenlijk dat, dat je dat niet kunt uitoefenen, dat zien we als onrechtmatige beperking. Ja. Maar, um, maar in de werkelijkheid, concreet, hè? ja wat we nu gaan doen, ja? het libertaris geluid dat we willen laten horen is van de economisch vrije zone. Wij ja. willen dat uh, Leeuwarden uh, kan concurreren ja? door uh, lagere lasten vanuit de overheid en lagere regeldruk vanuit de overheid te hebben. Mm -hmm. Wat je nu ziet is dat, uh, ja, dat bedrijven vestigen zich over het land op verschillende drijfveren Mm -hmm. En een van die drijfveren is niet dat de gemeente Leeuwarden kan zeggen van, uh, ja, wij, moeten, uh, wij, wij belasten het minder als je bij ons komt. Mm -hmm. ja, want het is, uh, ja, Leeuwarden is gewoon, als je in heel Nederland aftekent, is het niet de dé aantrekkelijkste gemeente. Het is niet zo dat bedrijven over elkaar heen trappen, om uh, elkaar vertrappen om hier een uh, hoofdkantoor te mogen vestigen. Mm -hmm. En... Ja, dat een van de redenen is dat wij precies dezelfde spelregels spelen... als uh, de rest van Nederland, terwijl we hè, niet hetzelfde spel doen. Om het ja. zo maar even te zeggen. En jullie liggen ook nog en... wat afgelegen van de Randstad, hè? Ja, ja precies. Dus ik vind dat uh, vanuit libertair perspectief... is het terugdringen van de overheid. Het verminderen van lastdruk, lastendruk, het verminderen van de regeldruk... is een doel. En dat kunnen we denk ik heel goed in een lokaal beleid beleidjasje gieten... wat heel erg de taal ook spreekt van... Uh, andere partijen. Andere partijen zouden dit ook moeten zeggen, zelfs als je gelooft in het, dwingende, het goed van het dwingen van de staten. Sommige mensen schijnen daarin te geloven. Ja. Ze zeggen, oh, nee, het is prima, dat wij, hè, wij zijn een groene partij, wij beslissen dat de auto's zo moeten zijn, we dwingen het bij iedereen af. Hè, ongeacht wat de neveneffecten zijn of wij zijn een uh, uh, sociale partij, we vinden dat dit uh, moet worden afgedwongen, dan moet iedereen maar aan meebetalen, ook al kunnen jullie het beter zelf oplossen. Nee, zijn we wars van, wij doen het zo. Hè. Mensen geloven dat echt, denk ik, sommigen. Ja. In, in hun hart. Zelfs dan nou, moet je, vind ik, uh, onder ogen kunnen zien. Leeuwarden moet op een andere manier daarin staan. En wat ik wil, is dan bereiken als doel van. Hey, het werkt goed. Economische vrijheid, de lage lastendruk, de lage regeldruk. Werkt goed. Dat goed voorbeeld doet moet volgen. En dat andere gebieden dan dat ze diezelfde stap nemen. Ja, wat mij betreft doet Randstad het ook. Maar uh, ja, ik vind het heel aannemelijk om hier in Leeuwarden mee te beginnen. Zijn er nog andere punten waarvan je zegt, van nou, hier gaan uh, we best wel. Uh... Mee scoren. We gaan de hondenbelasting afschaffen. Hey. Uh, Zijn er ja, veel honden is... in Leeuwarden? Nou, meer dan genoeg, okay. genoeg om uh, tussen de drie en de vier ton bij de overheid af, aan geld uh, binnen te brengen. Okay. En dat is nog eens uh, oude gemeente, want door de herindeling, dat is de reden waarom we uh, um, vervroegde verkiezingen hebben, mm -hmm. er komen natuurlijk nog meer honden in het uh, bereik van de uh, gemeenteoverheid om uh, lasten uh, op te leggen. Mm -hmm. nee, dat is, het is op verschillende manieren fout. Een hond is een, is een lief, kan een lieve partner in het gezin zijn. Het feit je het afstraft met labs is heel is fout. Het is ook mm -hmm. zo dat ja, door die belastingrichter totaal geen enkele relatie tussen uh, hoe verantwoordelijk je met de beest gedraagt en uh, wat, er, wat de gevolgen zijn, wat je ervoor moet afdragen. Het is, uh, nee, het is, het is uh, een. Gedwongen belasting zijn sowieso niet goed. Het is vanuit verschillende invalshoeken, denk ik, een heel goed punt om dat, uh, de belasting af te schaffen. Mm -hmm. Ja, ook het, uh, wat ik wel merk is dat mensen, heel veel mensen die ik dan spreken, die aan de ene kant zeggen: ja, we moeten toch belasting betalen, kunnen we niet, dat kan niet anders. Hè, dat, dat, hoor je, dat hoor je vast ook wel eens. Dat, dat is een heel ja, dat kan niet, we kunnen gewoon, het kan niet anders. Dat is een heel sterk bijgeloof dat het niet ja. anders kan. Maar zelfs die mensen die heel hardgrondig uh, geloven in dat het echt niet anders kan dat een belasting gegeven moet worden, die zijn het vaak toch nog wel over eens dat het onnozel is soms duizend vormen van belasting te hebben. Ja, het, is ook zeg, niet, uh, <laughs> het staat ook een beetje nou, raar tegenover de katten, want die, daar, daar moet je geen belasting voor betalen. Ik weet ook niet of het met paarden of kippen zo is. Koeien, ja, ik, ik had al gezegd van uh, de gemeente mag belasting heffen op het fietsen. Dat is namelijk nog niet uh, een uitgebondsuurd artikel. Dus als oh, ja. ze willen, mogen ze dat weer doen. Maar ze doen het nog niet. Ik denk van, nou, laten we ze alsjeblieft niet op ideeën brengen. Ja, ja, ja. <laughs> Voor je het weet hebben we weer fietsbelasting in Leeuwarden. God, ja. Maar zijn er nog andere vormen van belasting waar je tegen ten strijde wil trekken? Ja, we willen eigenlijk de, vanuit het gemeenteoogpunt willen eigenlijk... Uh, de gemeentebelastingen, de hondenbelasting, vind ik echt iets dat kan je gewoon per direct stopzetten. Ja. Um, als al, uh, de, de handhaving moet eigenlijk gewoon uit zichzelf bekostigen. Ja. Als je al kunt spreken van dat er iets, beleid op hondengebied nodig is. Hè, dat, maar gewoon het, uh, ja, het straffen van hondenbezit, dat, dat kan in één keer worden stopgezet. Ja. En um, natuurlijk nou, willen we eigenlijk alle belastingsvormen waar de gemeente hip op heeft. Afbouwen. Hm. En uh, ja, goed, dat uh, OZB is, is denk ik dan het eerste wat je, waar je aan denkt. Ja, natuurlijk. En ook wat ons betreft uh, zoeken wegen om dat uh, zo snel mogelijk uh, af te bouwen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, manieren van uh, verspilling hè, die gemeentes doen. Bijvoorbeeld hier in Utrecht zijn ze er heel goed in met het. Uh, bouwen van megalomanen panden, die allemaal uiteindelijk ja, uit de zak van de, de, de burger wordt bekostigd. Ja, het Leeuwarden staat chock vol met dat soort dingen. Het is, <laughs> uh, ja, dat, dat is een aparte wereld en dat zou eigenlijk zo snel mogelijk moeten stoppen, dat, mm -hmm. uh, dat megabouwen. Natuurlijk is het mooi als iemand uh, uit het eigen initiatief iets moois wil uh, ontplooien, dan moet dat uh, de ruimte krijgen. Mm -hmm. Inderdaad op, gemeente, ja, op gemeenschapsgeld, Grote bouwprojecten, dan, ja, dan kijk je dus naar en dan zit er niemand in. Staat ja, of het is een theater die dan weer uh, waar de hele gemeenteraad dan in het bestuur zit of zo. <lacht> ja, ja, ja, <lacht> ja, ja, dat was dat is dat dus op zich wel een punt. <lacht> ja, nou ja, we hebben, de, we hebben hier een stad Schouwburg en daar gaat uh, volgens mij tussen 3 en 4 miljoen per jaar zit daarin van gemeenschapsgeld. Ja. En ja, bijna iedereen die ik spreek uh, in bepaalde kringen. Ja, Vaak wel eens van ja, hoe vaak heb je de afgelopen jij in harmonie gezeten? Nou, oh, no, no, no, no, no. Of dan, heb je wel eens een, harmonie, een kaartje voor harmonie gekocht? Nee, nee. nee. <laughs> en het is ook wel opvallend. Dus ik woon er vlakbij namelijk. En dan uh, als er een grote show is of zo, een mooie voorstelling, dan uh, zie ik ook altijd dezelfde groep mensen het, het ritje maken van de parkeerkelder naar de harmonie en weer terug. En dan onderweg wordt er ook nergens iets geconsumeerd. Het is niet zo dat ze alle uh, kroegen en restaurants uh, bevolken, omdat ze ook even gezellig uit gaan. het is echt een, uh, ja, dat op mijn, het oogt, ik, ben, ik zou dat wel eens, uh, ik zou eens de exacte getallen willen weten. Je moet eens een keertje, dat... dag voor de gein eens gaan staan en dan met zo'n uh, net doen of je een enquête doet, van meneer mag ik eens vragen wat voor beroep heeft hij. En dan blijkt gewoon dat bijna iedereen ook ambtenaar is bij de gemeente. Dat zou, dat zou geweldig zijn. Dat <laughs> ja. Zo is. ja. Nee, dat, dat, zou, dat zou nog best kunnen, want, mm -hmm. uh, ja. Er zijn in ieder geval uh, heel veel leeuwenwijders die ik hier uh, heb gesproken, die, uh, die zitten daar nooit. En ja, dan moet je zeggen, ja, is het dan verantwoord om daar uh, 3 à 4 miljoen in te pompen jaarlijks? Ja. Als er bijna nooit iemand in zit. Hè, misschien uh, is er een combinatie mogelijk dat er minder gemeenschapsgeld ja. in gaat. En dat er toch uh, meer gemeenschap uh, van profiteert. Mm -hmm. ja, zowel door lagere lasten als door... Uh, dat ze daadwerkelijk iets te doen hebben in dat uh, gebouw. Ja. Ja. Maar nu nog een ander onderwerp. Hè? De, de, de, de, de ondernemer die wordt toch vaak uh, als, als politici hun uh, verkooppraatje doen... dan zeggen ze altijd, ja, de ondernemer is de ruggengraat van de economie. Ja, precies. En die wordt dan voor hun do vervolgens door hun uh, nog zwaarder belast. Als het iemand ja. is met overgewichten, dan zeggen ze, dat is niet goed voor je gewichten. Maar ja, hun uh, gooien er gewoon kilo's regelgeving op. Um, hoe willen jullie de, onder de ondernemer uh, bereiken? Kunnen ze bij jullie. Uh, op wat voor manier kunnen ze bij jullie uithuilen? Of ja, uh... ik heb, uh, ik heb echt, ja, ik heb echt letterlijk verhalen om te huilen gehoord. Mm -hmm. Dat zijn bedrijf, mensen die een bedrijf proberen op te zetten. Afspraken maken met uh, huurbaasen, uh, contracten vastleggen. Soms zelfs ja, met een soort uh, coulance voor beginperiode, zodat ze mm -hmm. wat minder hoeven te betalen. Omdat, in het kader van leegstand, dat de huurbazen er ook weer wat. Uh, ja eigenlijk voor opofferen om het wat aantrekkelijk te maken en ja, dat die zaken dan soms uh, als alles rond is nog maanden lang de deur moeten sluiten uh, omdat de gemeente nog dingen heeft die ze moeten regelen en dan gaat het vaak om regels die helemaal niks te maken hebben met het product ja. of met de klant uh, of de klantbeleving het, het zijn gewoon keiharde bureaucratische nalevingen die dan mensen soms gewoon faillissement in drijven of echt het water aan de lippen zet drie maanden zaak dicht verplicht, waar je eigenlijk moet draaien en omzet maken, dat is, dat is een enorme aanslag. Dat moet je maar kunnen overleven. Nou, en daar, daar, daar merken we gewoon, er is eigenlijk geen sprake van gezond verstand. En dan zou je zeggen van nou ja, als dus je kunt, uh, het bedrijf kunt uitbaten over een bepaalde periode en je kunt achteraf nog, hè, afgezien van het feit dat je misschien moet zeggen is de regel überhaupt legitiem zou je op zijn minst moeten zeggen van kunnen we de, het naleven van de regel, handhaving en het uh, voortzetten van het bedrijfsproces combineren. En dat soort dingen gebeuren dan niet. En dan, ja, dat is gewoon om te huilen. Ja. Ja, en daarnaast is, uh, ja, er is vrije zone. Het vrije zone is ons heel belangrijk. We willen gewoon lagere lasten, lager mm -hmm. regeldruk. En er zijn wel andere partijen die dat uh, noemen. Dat is een beetje een beladen woord. Ja. Maar wij zijn de enige partij die dat niet willen doen met subsidies. Maar gewoon echt gewoon minder belasting willen laten betalen. Ja. Door, uh, we door laten ondernemen gewoon, gewoon met rust. Dan Precies, ja. ja dan, krijg je dat, dan hebben ze het over lastenverlaging, andere partijen. Maar dat betekent gewoon eerst heel veel belasting innen deel ervan uh, tot subsidie ombouwen, dat dan weer in een of andere management traject stoppen met allemaal ambtenaren die daar salaris uit moeten eten ja. en dan een aantal bedrijven selectief aantal bedrijven via een soort valse concurrentie naar voren trekken. Maar ah, dat is, dat is zo, op zoveel lagen is dat fout, daar moeten we echt zo heel snel ja. nog vandaan. Maar stel jullie krijgen één of twee zeteltjes, hoe, uh, hoe willen jullie dat dan gaan realiseren? Hoe, hoe, hoe gaat dat dan in de praktijk als jullie er eenmaal in de gemeenteraad zitten? Ja, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is om die, uh, die sowieso te bewegen naar dat uh, het handhaven van regels gebeurt vanuit het overlastprincipe. Als er iets is, als er klachten zijn of als er problemen zijn, dat de overheid dan gaat handhaven. En dat ze, zeg maar tot die tijd dat ze, uh, de nemer zelf zich kan uh, richten binnen misschien bepaalde richtlijnen. Tot, uh, uh, ja, tot aan het voldoen aan die regels. Hè? Dus mm -hmm. dat ze zeg maar, kunnen doorgaan met hun bedrijfsproces... terwijl ze uh, zich aan die handhaving of aan die uh, richtlijn gaan houden. En dat bepaalde zaken, ja, dat er helemaal geen vergunning meer bij komt kijken... zolang er geen uh, ge uh, situatie van overlast is. Mm -hmm. En daarnaast uh, ja, terugdringen van last. Als je... De grote grap hierin is eigenlijk dat een uh, ondernemer... die bijvoorbeeld in het centrum, een ondernemer die daar probeert een zaak uit te baten... Die als je die helemaal geen regels en helemaal geen lasten oplegt, ja. doet hij al alles wat hij kan om het zo goed mogelijk te regelen voor zijn klanten. Ja. Om, om zijn goede naam hoog te houden, mm -hmm. uh, om te zorgen dat klanten terugkomen, om te zorgen dat klanten, als ze over hem spreken, het uh, goed over hem spreken. En als ze minder over hem te spreken zijn, dat hij in ieder geval makkelijk te horen krijgt wat hij eraan kan doen. Dus dat is al, als we geen regels en geen lasten opleggen, als we de ondernemer helemaal vrij laten, doet hij eigenlijk al zijn uiterste best. Ja. Dus het is het, ja, je zit in die regel en lastencultuur, cultuur, je zit puur in een soort ja, ambtenarenwereldje. Daar zitten gewoon verdienmodellen van andere mensen in. Dat is allemaal heel erg fout. En hoe sneller en hoe meer we daarvan kunnen afschaffen, hoe beter. Maar we willen in ieder geval een duidelijke stap proberen te bereiken dan met onze stem. Van houd er mee op. Houd het ja. mee op om mensen zo moeilijk te maken. En laten we in ieder geval eens dus even wachten tot we echt problemen hebben om, voordat we gaan handhaven. En, en nu gaan ze er gewoon op uit en dan wordt er bij wijze van spreken op drie meter hoog hangt dan een klein vlaggetje. en Daar worden dan foto's van gemaakt, er wordt uh, een officiële boete voor uitgeschreven, moet ondernemer moet er geld voor betalen. En dan denk je, waar gaat dit over? Ja. Of er is een pand, is een bestaand pand en er zit dan één toilet in en dan, moet er dan dat moeten er twee worden. Ja, drie hè, of drie toilet. Nou, dat was dan hier nog niet, dat is ook nog één. Okay, ja, yeah. ja, daar heb je bij bepaalde zaken, moet je zelfs te verlieren, dat was het dan hier dan niet aan de orde. Nou, en dan voordat het open mag, er moet eerst de inboedel moest er weer uit, heb ik gehoord. Het oh. nog uh, niet draaien, nog mocht niks gebeuren. Maandenlang uh, ja, dicht. En dat, was niet, dat was niet een nieuwbouw, dat was ook een bestaande bouw. Dat was een bestaand uitgebaat pand. Shit. Van nieuwe eigenaar. Nou, dan denk ik, god, dan word je toch kwaad, hè, ja, als je dat hoort. Ja. En dan is ik heel triest. Dus dan, het valt ja, nog mee dat, dat ze geen, uh, geen uh, gescheiden riool willen hebben van mannen, urine en uh, vrouwenurine, urine weet je. <laughs> <laughs> nou ja, wie weet hè? Misschien uh, ja. Ja, ook uh, nog uh, hè, dat er uh, bepaalde middelen uitgefilterd moeten worden voordat het iemand. Ja, je weet niet, je kan genoeg regels verzinnen als je ja. uh, in sommige regels. Ik, ik denk alles wat zinnig is, dat gebeurt wel. Nee, die, die die, Zo'n ondernemer die is, uh, ja, als mensen echt gaan zeggen van. Uh, nou, jouw zaak, op uh, zoveel punten is dat onvriendelijk, we komen gewoon niet terug. Het ja, klinkt denk ik te logisch voor woorden, hè? Dat, het, mm. dat de ondernemers er zelf wel voor zorgen dat, uh, dat het zaken en dat het goed loopt en dat het goed bereikbaar is. Ja. En, ja, het, ik, ik zie wel een soort probleem in de zin van, uh, de, van de weerstand, zeg maar. Ja, het is ook een uitdaging, uh, dat namelijk de, de achterban van heel veel grote partijen bestaat Voornamelijk uit uh, ambtenaren. Hè? Ik bedoel, PVDA is niet de, wat Geert ja. Wilders zegt, de Partij van Allochto, maar eigenlijk de Partij van de ambtenaren. Ik Snap wat je zegt, ja. Maar die, die zullen het toch gaan stijgen als jullie uh, plannen. Ik denk dat dat ook onze kracht is. Mm -hmm. We hebben geen achterban. Wij hebben niet mensen beloofd dat ze bepaalde subsidietrajecten mogen gaan leiden vanuit mm -hmm. een nieuw richten kantoor. We hebben inderdaad niet beloofd. Uh, We hebben geen mensen die als wij die niet uh, bepaalde bouwprojecten toe stoepen, stoppen, dan uh, raken hun steun kwijt. Allemaal dat, dat soort banden hebben wij allemaal niet. Ik zie dat als een hele grote kracht. Mm -hmm. de Libertarische Partij Leeuwarden heeft geen achterban mm -hmm. die ons kan chanteren. Mm -hmm. Nou, dus dat is. Ja, dat is dat, uh, ik, ik snap wat je eens probeert te zeggen dat het een winpunt uh, kan zijn. Dat ze kunnen protesteren. Ik heb liever hoe harder ze protesteren, hoe beter. Ja, Want, ja maar aan uh, de andere laat, kant. Laat maar horen, horen, horen dat je gespreide beetje in gevaar komt. Omdat niet mm -hmm. langer van. Uh, ...gestolen geld betaald gaat worden. Uh, jullie achterban zou eigenlijk de, iedereen moeten zijn die geen ambtenaar is. Precies. Ja, wij worden het, eigenlijk geterroriseerd door ambtenaren. Ja. ja, ik zou ook heel graag nog de tijd die ons rest uh, besteden om de ondernemers ook te laten spreken. Dat het echt duidelijk wordt dat wij, uh, wie wien stem wij vertegenwoordigen. En op dat gebied hè, van de lagere lasten, lagere regeldruk, terugdringen van overheidsinmenging... Dat, dat ook ondernemers zeggen, wij, want ik, ik heb al genoeg ondernemers gehoord die daarachter staan. Maar dat ze ook echt openlijk gaan zeggen van ja, wij, uh, wij de LP vertegenwoordigt onze stem. En ja, dat, dat, is wel, dat is wel iets waar we, wat we echt zoeken. We willen ook bijvoorbeeld, uh, misschien dat een bepaalde branche zegt. Uh, dat uh, hè, wij vanuit onze branche kunnen we gemakkelijk uh, invulling geven aan een vrije zonebeleid. Wij willen daar wel in spierpunten. Dat, dat, dat zou het mooiste zijn. Dat uh, met onze ideeën waarvan wij uh, hè, we, vanuit die Duitse uh, Gedachten denken, dit. Uh, zo klopt het. Mm -hmm. Dat dat wordt omarmd hè, door mensen die. Want volksvertegenwoordiging gaat eigenlijk om het vertegenwoordigen van het volk. Dat dan dat mensen uit hun samenleving zeggen: van ja, dit, dit wij, uh, wij. Ons stem wordt hierin vertegenwoordigd. Ja. Ja. Maar ook de gewone Jan met de pet die in loondienst is. Of, ja, tuurlijk. De uitstekende als, uh, als eerste. Ja. Voornamelijk in Leeuwarden. Leeuwarden zit vol met uh, midden- en laaginkomens. Ja, dat zijn mensen, als de btw omhoog gaat, ja, die mensen betalen daar de prijs. Dat komt uit hun portemonnee. Mm -hmm. Als de zijn omhoog gaat, komt uit hun portemonnee. Als, uh, elke, als de overheid weer goed dunkt om de begroting toch weer uh, het ruimer te maken voor zichzelf, ja, dat komt gewoon uit hun portemonnee. Mm -hmm. ja, dat, dat, dat is trouwens wel iets dat, uh, waar de belasting vandaan komt, waar het geld van de overheid vandaan komt. Dat is iets heel ontastbaars. Mm -hmm. ja, het is uh, voor mensen vaak heel onduidelijk om te zien dat dat. ...direct en indirect alleen maar uit hun portemonnee komt. Ja. Ik, heb wel, ik heb zelfs wel met lokale politici gesproken... ...en uh, ja, die spreken erover alsof er alsof geen uh, connectie bestaat... ...tussen belasting in, uh, in mensen die hun baan verliezen. Ja. Alsof er geen correlatie bestaat. En ze denken, nee, dat, uh, ja, die belasting dat kan geen kwaad. En die subsidies hm. die helpen mensen. Nee, subsidie is uh, geld... ...dat is uit iemands portemonnee gekomen... En in, door de wet van groot getallen als je belasting, ik, ik, ik dat zou ook wel eens willen weten de exacte hoeveel euro belastingverhoging kost één FTE, één baan. Ja. Dat zou wel interessant zijn hè. Ja. Zijn, uh, als er toevallig <laughs> een rekenwonder luistert. Nee, maar dat snap je, dat, daar is gewoon ja. correlatie. Ik hoorde laatst iemand, dat was een econoom, mm -hmm. die hoorde ik, ik misschien was hij verkeerd gestudeerd, maar in een artikel hoorde ik die beweren dat uh, lastenverhogingen niet slecht voor de economie hoeft te zijn. Ja. En toen zat ik even te denken, hè, want nou, we hebben misschien aardgasbaten. En toen heb ik er zo'n lijstje bij gepakt van die belastingen. Ja. En eigenlijk allemaal. Hè, oh, zou, dan neem je de, die belasting. Oh, die komt uit de zak van de ondernemer. Die komt uit de zak van de werknemer. Die komt uit de zak van de werkgever. Die allemaal bij mensen vandaan. Ja. Dus heel simpel gezegd, wat hij zei is dat uh, er is een bedrijf. En voor een bedrijf is belasting een kostenpost. Ja. Als we die kostenpost verhogen met 5%, ik noem even wat. Heeft dat geen gevolgen voor de continuïteit van het bedrijf? Dus als je dan even heel veel woorden wegfiltert, zegt een econoom: als wij een kostenpost voor een bedrijf verhogen, heeft dat geen effect op de continuïteit. Nou, klinkt dat als klinkt klare onzin? Of? Ja, het klinkt wel heel <laughs> erg belachelijk. Ja. ja. Ik bedoel, als ja, goed, ik beroofd word van, van, van mijn geld, dan kan ik ook gewoon minder doen. Ja. Ja. Ik, ik, ik snap ook niet waar dat soort uitspraken vandaan komen. Dat die, die oogkleppen van Marx op heeft en een bord van Keynes voor zijn kop. Ja, ja. Nou, precies. Ja, je zou kunnen beweren dat iemand die dan het belastinggeld zo goed benut, dat het zeg maar een rendement oplevert. Maar goed, als dat soort dingen bestaan, niemand hè, in een vrije maatschappij houdt niemand je tegen om dat geld op die manier te besteden. Het is ja. ja Goed, het is vaak ingewikkelder, maar even om het, als je wat woorden filtert en je gaat gewoon even naar de uitspraak kijken, uh, verhogende kostenpost voor een bedrijf, dat heeft geen effect op de continuïteit, ja, dat, dat slaat gewoon nergens op. Dat nee, inderdaad. Op. Uh, laten we nog even hebben over uh, jullie verwachtingen. Ja. Uh, hoeveel zetels uh, gok je op? Ja, <laughs> nou, ik, ik kan je wel even vertellen hoe, ik heb wel wat kengetallen nu, wat ons uh, bereik is. Uh -huh. Ja, ik denk dat we op dit moment dat we zitten met een bereik en naamsbekendheid in deelwaarde van tussen de 1 à 2 procent van, okay. van de kiesgerechtigden. Ja, ja. dus je moet denken dat uh, honderden mensen in onze gemeente nu in aanraking zijn gekomen en op een of andere manier een beeld hebben bij uh, de term Libertadische Partij. Mm -hmm. de, de interactie dat is echt heel klein. Dat loopt in de tientallen mensen die nu interactie hebben met de Libertadische Partij. En daarin, mm. een handvol mensen doen daarin mee. Dus het is, wat dat betreft is het heel klein. Maar ik denk dat dat een heel herkenbaar beeld is gewoon van de ja. partij in het algemeen. Wij spreken in de wereld. En uh, wat een uh, belangrijk doel is om nu ja, met zo, eigenlijk zo weinig mogelijke middelen in ieder geval de naamsbekendheid aanzienlijk te vergroten. En het, uh, ja, in, in, in die, volgend het bereik en de interactie en de participatie uh, te vergroten voor het Libertais gedachtegoed. En dat is ook heel goed te doen, denk ik. Dat is een uh, taak die we, ja, je kan zeggen dat we het niet hebben, dus ik kan alleen maar omhoog. <laughs> ja. En uh, daar zijn we nu mee bezig. Ja. En hoe, op wat voor manier zijn jullie daarmee bezig? Staan jullie zeg maar, met de foldertjes uh, in de winkelstraat of op een zeepkist ja, hebben... op de markt met de megafoon? Ja, het is, uh, het is voor ons allemaal een, uh, een spannende stap. Want we zijn uh, denk ik in Leeuwarden, ergens in de zomervakantie, is een eerste libertarische meeting georganiseerd. Die staat ook nog wel op de kalender waarschijnlijk ergens. Uh -huh. Ik weet niet meer precies of het in juni of juli was, ergens rond die tijd. En dat was een eerste bijeenkomst. Er kwamen mensen uit de provincie, een paar mensen uit de stad, kwamen daarbij één, die partijse even kennis maken, praten. En toen, toen bestond er eigenlijk nog helemaal niets. En um, vanuit die uh, groep is eigenlijk een soort stap genomen van laten we in ieder geval dat continueren. Dat we daarmee doorgaan, proberen meer mensen mee in aanraking te brengen. En ook vanuit een meeting uh, toen in Groningen over het meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo van. Die stap naar politiek, dat is, dat is, uh, ja, dat is heel zinnig. Daar dat breek je in ieder geval een bepaalde naamsbekendheid mee. Een uh, verspreiding van het libertarische gedachtegoed. En dat is uh, een middel om uh, te benutten. En toen eigenlijk kwamen we tot ontdekking dat we heel weinig tijd hadden. Ja. Het was, het was, ik moet eerlijk zeggen, ik was helemaal niet bezig met uh, gemeentepolitiek. Dat we in 13 november dit jaar... Uh, uh, de herverdelingsverkiezingen zouden hebben, dat is iets waar in de zomervakantie sta ik daar nog helemaal niet aan te denken. Okay. En, uh, maar toen heb ik wel die stap genomen, we doen het wel. Hè. Je kan ook zeggen, nou, we, doen, uh, we wachten vier jaar en we doen dan mee. We huh? dacht, ik, nee, we gaan er wel voor. En uh, ja, in die korte tijd hebben we heel veel energie ook moeten steken in het überhaupt meedraaien in het proces. Ja. Wijze, uh, steuningsverklaringen, uh, teksten inleveren, dat soort zaken. En uh, dat is op zich wel een hele ervaring. Uh, op zichzelf. En wat ik denk het meest hoopgevende is de, de, de toenadering die we hebben gehad en hebben gedaan naar de samenleving, voornamelijk dan ondernemers en bijvoorbeeld mensen die bezig zijn met uh, hondenbelasting, dat soort zaken. Dat, er komt heel veel positieve weerklank uit. En dat is denk ik voor ons een hele goede impuls om de komende zes weken nog flink tegenaan te gaan. Proberen inderdaad door middel van posters die gaan worden verspreid, uh, mensen aanspreken op straat, mensen misschien aanspreken in context tot hun uh, ondernemerschap om het uh, zo groot mogelijk uh, resultaat uit te boeken. Maar uh, ja, ik denk dat we, we zitten filosofisch, hè, zitten we waarschijnlijk op een uh, enkele tientallen aantal mensen die uh, libertarisch uh, willen stemmen in de gemeente Leeuwarden. En ik denk dat uh, de boodschap van de lastenverlichting een echte economische puls, uh, dat we voor de maatschappij kunnen betekenen. En dat we eigenlijk uh, vier jaar lang uh, de waakhond kunnen zijn voor uh, nog uh, raardere dingen. Dat we daarmee moeten proberen zoveel mogelijk mensen nog te benaderen en zien of uh, dat dat uh, tot een zetel kan leiden. Ja. Dat, uh, als dat zou lukken. Dat, het grootste belang wat ik daarin zie is, uh, als de naam Libertarische Partij kan worden gehoord vanuit Leeuwarden, hè, dat het grootste dit jaar, uh, verkiezingen, een van de grootste gemeenten waar dit jaar verkiezingen zijn, dat dat landelijk heel hard klinkt, ja. relatief. Dat zou heel mooi zijn. Dat is wel een groot doel om hier te proberen te bereiken. Ja. Wat, wat voor uh, methodes gaan jullie gebruiken? Bijvoorbeeld helikoptervalsgeld uh, ge uh, uitstrooien? <laughs> nee, nee, we hebben... Jullie hebben nog geen centrale bank daar staan, hè? dus jullie kunnen nog niet uh, nee, nee, projecteren. Nee, nee, nee, nee, nee het is echt de ludieke acties. We gaan een uh, actie richten op de puur op de hondenbelasting. Dan, uh, ja, we zijn uh, zeg maar. Uh, One of many issues partij. En het geluid echt vanuit de gemeente, dus proberen de stemmen ja. te laten horen van mensen die ondernemen, die dat hebben, die zeg maar vanuit de praktische kant hebben gebotst met de lokale overheid en ja. uh, zeg maar het gebrek aan gezonde stand hebben gemerkt en ja. de straf van uh, hogere lasten en steeds hogere lasten. Uh, da daar dat is iets uh, dat we via netwerken proberen die uh, bekendheid en eventueel stembereidheid te vergroten. Ja. En uh, ik denk dat het ludiekst is om echt iets, dat uh, een soort one issue-partij, even ook met die honden te profileren, met de hondenbelasting. Ja. Ja, want honden zijn heel lief. En wij vinden dat uh, dat, dat uh, zowel uh, principieel als gevoelsmatig, kunnen we daar uh, helemaal achter staan. Dus is dat een heel leuke stap om daarmee, uh, om er misschien een bekendheid te zoeken. Plak jullie dan ja, uh, stickers op die, uh, die, die trollenbakken? Nou ja, dat is allemaal, dat is allemaal een heel <laughs> goed idee. Het is. Het is uh, je, je spreekt nu met iemand die midden in die, uh, in die ideeën staat. Ja, ja, dit, ja. Uh, dit is van de week hebben we dit eigenlijk uh, wat naar voren gebracht... om daar ook uh, mee bezig te gaan mm -hmm. met de hondenbelasting. Het was sowieso een punt uit ons uh, verkiezingsprogramma. Maar om daar wat meer, uh, profiel, uh, wat meer uh, profileren, dat is, uh, ja, dat is uh, recentelijk. Dat is een Uur. leuk idee, natuurlijk. Ja, ja. maar, ja. um, maar jullie staan nu op lijst 11, hè? heb ik gehoord. Klopt, ja. lijst 11. Het is al drie plaatsen LP hoger de dan als uh, de LP bij de landelijke verkiezingen. Uh, <laughs> ja, het is, ook, het is misschien wel interessant om te zien ook welke partijen niet meedoen in Wilwaarde. Okay. Welke doen niet mee? Dat, uh, dat geeft ook wel weer wat aan. Nou, bijvoorbeeld de PV doet niet mee in Oké. Okay. En dat is toch een partij die uh, ook veel aanspraak maakt op mensen die ontevreden zijn. Ja, ja. Daarnaast doet de SP niet mee okay. in Oké. Serieus? En dat is, ja... Hey, goed joh. Ik, uh, ik dank je in ieder geval hartelijk. Ik weet niet of er nog één ding is wat je wil uh, toevoegen. Kom ons Facebook en onze uh, website die later komt, kom hem even liken en uh, linken. Dat is altijd goed. Een beetje massa helpt altijd. Hè? Als, een, Als mensen leeuwhaardere... willen folderen, zeg maar, mee willen doen. Oh, tuurlijk. De... Ja, nee, dat, dat die opruiperoep zijn. We hebben echt heel veel handen nodig. Het is dus gewoon even matisch worden met jou op Facebook en dan kunnen ze gewoon uh, leuke afspraken gemaakt worden om een keertje te gaan folderen daar. Precies, precies. Ja, we zitten echt in zo'n opbouwstap. Hè. We hebben nu langzamerhand dat uh, mensen uh, van buiten de libertarische kring ook uh, toetreden tot uh, activiteit voor de partij. Maar gezien het belang om in zes weken al uh, het een en ander echt uh, af te ronden, we kunnen alle hulp gebruiken die er is. Dat, uh, ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Dus dames en heren, vergeet vooral niet uh, de Libertarische Partij Leeuwarden te gaan liken op Facebook. Dat is. Uh, gewoon facebook.com slash Libertarische Partij Leeuwarden. Of zoek ze gewoon daar. En like ze en vertel het je vrienden en vriendinnen. En wees er ook op 9 november bij. Op zaterdag 9 november. Dan zal de bevrijding van Leeuwarden plaatsvinden. Dat is een grote flyeractie voor de LP Leeuwarden. Dan kunnen we lekker in de binnenstad daar de mensen gaan vertellen. Over de boodschap van vrijheid. En ze verzoeken om op de LP te stemmen. Mocht u op zaterdag 9 november niet in de gelegenheid zijn om in Leeuwarden te gaan flyeren, dan zijn er nog tal van andere dagen. Want de campagne gaat op 14 oktober officieel van start. En op de volgende zaterdagen kunt u ook in Leeuwarden gaan flyeren. Dat is namelijk zaterdag 19 en 26 oktober. Maar ook op... 2 november, want dan zijn er allemaal politieke markten gaande in Leeuwarden. Daar staan dan allerlei kraampjes en dan kan je ballonnen blazen met het LP-logo erop. Je kan flyers uitdelen en op andere, allerlei andere manieren gesprekken aangaan met het winkelend publiek al daar. En uh, ja, dit brengt ons eigenlijk bij het volgende itemje, namelijk de agenda. De agenda, dames en heren. Op de volgende data is er wat te doen. Er is een libertarische bijeenkomst in Maastricht op 8 oktober. En dat heet Café Forum en dat is in Maastricht. Op 12 oktober is er een LP bijeenkomst in Almere. En dat heet Café Mandeville. En dat wordt in het Café Den Engel gehouden in Almere. Als het goed is, is er op de derde dinsdag van de maand... In Amsterdam ook weer een Café Bastiat. Mocht iemand van LP Amsterdam dit horen, uh, zet het eens een keertje netjes op de uh, website van de LP, want jullie staan er helaas nooit bij. Ik ga er dan maar in geloof ervan uit dat er een uh, Café Bastiat in Amsterdam zal zijn op uh, dinsdag 15 oktober. Op 30 oktober zal er in Utrecht weer een bijeenkomst zijn van uh, Café Guardian achter het Centraal Station van Utrecht. Maar ook op 30 oktober is er een borrel in Groningen en dat is in Café de Sigaar. Op 31 oktober zal er een lezing worden gehouden over de privatisering van de overstromingsverzekeringen en waterkeringen. En dat is allemaal in de Hogeschool Saxion in Enschede. Dan is er op 5 november een LP-bijeenkomst in Den Haag, in Landgoed Malot. Op 6 november is er een uh, libertarische borrel in Leeuwarden in Café de Rus. En dat was het voor zover. Mocht er nog iets uh, missen bij de agenda, dan verzoek ik u vriendelijk om dit uh, te mailen. Dat kan u doen naar uh, johanjongepierapenstaartje@gmail.com. gmail.com. U kunt mij ook op uh, Facebook uh, een berichtje sturen. Of gewoon op de Facebook pagina van uh, Vrijheid Radio. En dat is gewoon Vrijheid Radio op Facebook. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne week.